René van Brakel met het NOS-journaal. Op het CDA-congres in maart is het rapport Kiezen en Verbinden goed ontvangen. Het uitgangspunt voor een discussie over de toekomst van de partij. Het rapport is opgesteld door het Strategisch Beraad onder leiding van oud-minister De Geus. De Geus vindt dat het CDA meer durf moet tonen voor hervormingen in bijvoorbeeld het financiële stelsel. Partijvoorzitter Petro benadrukte dat het CDA zich houdt aan het regeerakkoord. Het militaire bewind in Egypte heeft bijna 2000 mensen amnestie verleend die waren veroordeeld door de militaire rechtbank. Het is niet duidelijk of de veroordeelden ook al zijn vrijgelaten. Bijna een jaar geleden begon de opstand in Egypte waardoor president Mubarak werd verdreven. Laura Dekker heeft haar zeilreis rond de wereld voltooid. Vandaag kwam ze een jaar en een dag na haar vertrek aan op Sint Maarten. Laura is de jongste solozeilster die de wereld rondging. Ze is nu 16 jaar en 123 dagen oud. Nederlandse korpschefs schieten ernstig tekort bij de opvang van agenten met psychische problemen, dat meldt RTL Nieuws. Korpsen zouden zich vooral bezorgd maken over de kosten van een thuiszittende zieke agent en niet om de agent zelf. Politiemensen die door een trauma ziek zijn geworden worden soms het korps uitgewerkt. In Rotterdam-Zuid worden na een brand- en elektriciteitskast 260 flatwoningen ontruimd. Vanwege de roken werden na het brandje eerst 30 woningen in de flat met wooneenheden voor jongeren ontruimd. Een vrouw werd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is besloten dat de bewoners van alle 260 eenheden het gebouw uit moeten. In de Eredivisie heeft FC Twente thuis eenvoudig gewonnen van de RKC Waalwijk. Trainer Steve McLaren, die zijn rentree in Enschede maakte, zag zijn team met 5-0 winnen. Heerenveen won uit tegen de Graafschap met 2-0 en Excelsior won thuis met 3-0 van NAC. Het weer een enkele bui en vannacht een graad of 5 morgen bewolkt en ook buien, het wordt dan een graad of 8. Dit was het...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 E pa me, maar dat is niet voor je. E pa me, maar dat is niet voor je. E pa me, maar dat E pa me, maar dat E pa me, maar dat E pa me, maar dat E E E